Nachtzuster, Astrid de Jong. Had het, ik het eigenlijk een uur geleden willen roepen. Maar binnenkort in juni hebben we eh, tijdens een aantal afleveringen van Nachtzuster... tussen twee en drie schrijft Nicolien weer aan. En Nicolien Douwens-Isma is een dromencoach. Dus dat is vast handig om even te weten... dat als je nou de komende weken ergens over droomt... en je denkt, ik zou toch wel graag willen weten... waar die droom over gaat... dan kan Nicolien je helpen. Dus stuur dan even de inhoud van je droom... even heel in het kort... naar Max.nl. en wellicht kunnen we in juni... je droom dan eventjes van voor naar achter... of alleen maar een klein stukje analyseren. Dus via Max.nl. Uh, dat mailadres werkt nu ook gewoon... voor ...vragen en antwoorden, maar het is misschien handiger... ...om gewoon even te bellen naar 0800-1121. Twitteren kan ook naar @nachtzuster En uh, chatten, dat kan ook via www.nachtzuster.net. Klik je even de chat aan en daar vind je ook een overzicht van de vragen. Dat is ook handig. Even kijken welke vragen nog niet beantwoord zijn... De vraag van Lynn over de kastanjes. Er zijn kastanjes met een rode bloem en kastanjes met een witte bloem. En uh, welke kun je nou eten? En waarom heet een kastanje een paardenkastanje? Dat wil ze ook graag weten. 0800 1121, als je het antwoord daarop weet. En die vraag van Erik van zojuist natuurlijk. Zuurstokken, heten dan wel zuurstokken, maar zijn meer en meer zoet? Dus hoe komen ze dan aan de naam zuurstok? 0800-1121. Candyman! Hey, Candyman! All right, everybody. Gather around. The Candyman is here. Now, what kind of candy do you want? Sweet chocolate?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 De yeah. Candyman van Sammy Davis. Um, zuurstokken, hè? Waarom heten die zuurstokken? Ze zijn helemaal niet zuur. 0800-1121. Bas. Hi. Hi. Ja, ik had eigenlijk een vraag over, uh, over een computer. Uh-oh. Ze, ze maken alle van die kasten. Ja. Maar hetzelfde wat in zo'n kast zit, eh, proppen ze ook in zo'n laptop. Hoe kan dat? <laughs> ja. ja, en waarom maken ze dan nog van die kasten? Ja, ja de kasten zijn dan wel sneller. Ja. Omdat ze alles in zo'n laptop moet proppen. Maar hoe krijgen ze dat in die laptop? Ja, ik vind het een goede vraag. Wat heb jij? Wat zegt u? Wat heb jij voor computer? Ik heb een laptop en een computer. Allebei. Ja. Waarom? Handig. Oh ja. Het een voor thuis, het ander voor onderweg. Nee, de computer gebruik ik meer voor spelletjes spelen en laptop voor internet en zo. Eerlijk waar? Ja. Oh, maar ik goed. Banken zetten. Maar inderdaad zit dezelfde, dezelfde toestanden moeten erin passen natuurlijk. Ja. Nou, goede vraag Bas. 0800 1121. Ik ga op zoek naar een antwoord. Nee, ik had ook nog een uh, opmerking over de, over de rode ogen. Ja. de camera. Ja. Ja, dat komt dacht ik door, door de invalshoek van de, van de flitser. Ja, als je, als je via het plafond flitst, heb je er geen last van, hè? Nee. Ja, want dan flits je natuurlijk niet recht tegen die achterkant van de pupille aan. Klopt. Kijk, nog even een goede tip op de vroege en, morgen ook. Ook met de, met de spiegelreflexcamera's heb je dat probleem ook helemaal niet meer. Nou, soms wel hoor. Nou, en je ik er kunt nog het... geen een, ben er nog geen één tegengekomen wie dat heeft. Oh, ik zal eens even goed zoeken. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Ja, ja. gedaan. Dag Bas. Dag. Dag. Rob, goedenacht. Ja, nacht alsjeblieft. Hallo. Hey, ik had een vraag en een antwoord. Ja. Ik weet niet wat je het eerste wilt horen? Uh, het antwoord. Het antwoord. Ja. Nou, over die kastanjes. Ja. Er zijn inderdaad witte en rode kastanjes, maar die zijn geen van beide eetbaar voor de mens. Oh. Ik geloof wel voor varkenssoort. Nee, oh. wat wij eten, dat zijn tamakastanjes. En dat heeft in principe met de kastanje niks meer te maken. Oh. Dat is een hele andere soort. Oh. Die poffen wij en die kunnen we lekker eten. Poffen, maar... ja natuurlijk. Gepofte ja. kastanjes. Maar die, die gewone kastanjes van die witte en rode kastanjebomen... die zijn zo bitter, dat uh, daar begin je echt niet aan. Dat was het uh, antwoord. En dan heb ik ook nog... Oh, een... even een vraag ja. nog. Ja. Want kan ik ook kastanjes poffen in de magnetron? Poh, dat weet ik niet. Ik heb geen magnetron. Oh. Ja, misschien ontploffen ze wel. Ik heb geen idee. Aardappels kun je wel poffen in de magnetron. Ja, nou ja, probeer het, zou ik het zeggen. Ja, nou, dat, dat, <laughs> de, de, de, laat ik het zo zeggen. Ik neem geen enkel risico meer. Uh, nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. Nou, ze doen het altijd op een houtvuurtje, op, op, op, op gloeiende kooltjes. Daar worden ze gepoft, die kastanjes. Hey, die zijn hartstikke lekker, maar dat zijn dus de tamme kastanjes. Hè? Niet die witte en die rode. Die maar maar uh, uh, een tamme kastanje is niet een uh, kastanje van de rode of de gele bloesemboom die getemd is. Maar de, nee, nee, nee, waar nee. komen die dan vandaan? Nou, de meeste tamme kastanjes die wij eten, die komen uit Frankrijk. Oh. Nou, je kunt ze ook hier in Nederland wel vinden hoor. Ze hebben... Uh, een hele stekelige bast daar kun je ze aan herkennen. Okay. Mensen met huisdieren bijvoorbeeld nemen meestal geen uh, tamme kastanjeboom in, in de tuin. Want uh, als je hond daar overheen loopt, dan heeft hij allemaal stekels in zijn voeten. Ach, goeie. Ja. ja. Maar goed, dat is dus een uh, heel andere boomsoort. Dat heeft er verder weinig mee te maken. Oh. Um, en dan had ik uh, ook nog een vraag die me eigenlijk al jaren dwars zit. Ja. Onze kippen zijn van oorsprong afkomstig uit Indonesië, dat weet ik. Ik weet oh. alleen niet van welk eiland, maar daar leven ze als Bankiva Hoen in het oerwoud. Oh. Nou is, zijn onze moderne kippen, als die een ei gelegd hebben, maken ze een vreselijk kabaal daarbij. Oh, ja. Dan stel ik me zo voor dat als zo'n wilde kip, waarin het oerwoud hetzelfde gedrag vertoont... Ja. dat elk roofdier meteen weet dat het eitje klaar is... Nou, de, de, de, dat is het, de, het lijkt me een groter probleem voor de kip... dat elk roofdier weet dat de kip daar zit. Ja, nou ja, precies. Dat is ook een probleem. Ja. ja en dat begrijp ik dus niet. Hè, want uh, volgens de wetten van Darwin zou dat we dus helemaal niet kunnen. Maar misschien wil de kippen dat uh, gedrag niet kennen, hoor. Dat het alleen bij onze kippen voorkomt. Ik weet het niet. Maar ik vind dat het heel raar. Ik heb zelf kippen. Dan leggen we er weer een ei en dan is het nu weer een kapbal van je welste in de ren. En dan ja. uh, komen de, de, de vossen uit de omgeving alweer aan. Ja. En die denken, daar is, zitten ik, ze. Ja, is dat ja. zo. En dat snap ik dus niet. Dat was mijn vraag. Ja. Nou, ik, uh, ik vind een goede vraag. Even denken hoor, hoe ik hem moet omschrijven als uh, kippen zo'n kabaal maken. Ik ben Kabaal, hoe overleeft dan de soort in het oerwoud? Ja. Ja. Staat genoteerd. Ik uh, ga op zoek naar een antwoord. Of tenminste, ik hoop gewoon dat er iemand belt naar 0800-1121. Ja. Ja. Ik wens je succes met je magnetron. Ja, nou, ik, uh, ik uh, ben er bang voor. Dank je wel, hè? <laughs> Oké, <Okay, laughs> goed. Succes, doe. Doeg. Ruud, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, ik uh, heb nog een vraagje. Je hebt er net, uh, hoe heet het, dat heb je misschien al doorgestreed. Dat Bargoens, hè? ja. Maar ja. je hebt dan gehoord, er is een woordenboek voor, maar weet jij nou waar het vandaan komt? En wie het spreekt hier in Nederland, dat weet je niet. Nee, maar het is, het is een soort samenvoeging van uh, taal ja. die wordt gebruikt nee, maar door de hele vraag in, uh, in elkaar. Er zijn nog mensen hier in Nederland, die spreken dat. Die spreken Bargoens? Ja. Oh. Dus het zijn ja, niet alleen ja, maar... woorden, er zit ook een hele grammatica achter. Ja, dat is een hele grammatica. En uh, ik heb een hoop vrienden daar zo. Uh, weet je wie dat nog spreken? En ik versta daar geen hout van. Ja, sommige woorden. Maar hier op de... Ik heb vrienden daar zo die, uh, weet je, omstrekking uh, Zuid-Holland daar, die wonen op het kamp nog, zeg maar. Ah, Kampke, hè? ja, maar spreken ze, ze daar nog? Die spreken het. Oh? Die spreken het nog echt. Maar als je zegt die spreken het, dan bedoel je die gebruiken heel veel van die woorden? Ja, heel veel van die woorden. En als ze onder elkaar zitten te praten, joh, ik versta er geen hout van. Oh? Nou, ik ga het eens luisteren nog... op het kamp. Ja, nee? ik ga eens luisteren op het kamp. Ja, moet je echt eens uh, doen. Die spreken ja. dat, joh. En uh, niet om die mensen te discrimineren of zo. Ik heb een hoop vrienden daaronder en zo. Joh, die spreken dat nog daar zo. Oh, grappig. Maar het bestaat nog steeds. Ja, het, dat sowieso. Maar sommige woorden, daarvan weet je niet eens dat het Bagoens is. Denk je er gewoon dat het gewoon is. Ja, eh, sommige woorden ken ik er zo. En het is, het is allemaal zo plat, ik ken niet over de radio zeggen. En dat soort oh. dingen dan. Maar het wordt nog steeds gesproken Oké, okay, nou dankjewel. Dat wel leuk om te oh. weten. Oké. Okay, Dag Ruud. Hoi. Nog. Annemieke. Ja. Hallo. Ik heb een vraag en ik heb uh, een, een kleine aanvulling even op dat ei van die meneer. Ja. Uh, deze dagen zag ik uh, zwaneneieren eieren komen. Oh. En er kwam een jonkje uit. En dat mannetje dat zat erbij. En bij ieder ei waar dat jonkie uitkwam, maakte dat mannetje ook zele, zele waar. En toen dacht ik precies hetzelfde als die meneer. Van dat is ook niet handig, want dan weet gelijk iedereen dat er een ei is uitgekomen. Ja, zachtjes. Doe een beetje zachtjes. Voordat je het weet, komen ze je kinderen opknabbelen. Ja. ja. Dus, dus dat viel mij toevallig op. Maar niet bij het leggen van die eieren, maar bij het uitkomen van die eieren. keer nee. als er een uh, zo'n jonkje uitkwam, dan ging die, dat mannetje ging ontzettend ja. Nou, ik uh, pak hem even mee. Ik is geen antwoord, maar... Het, uh nee, maar het ja, gaat niet alleen over de kippen dus, maar ook over de zwanen. Ja, maar, maar wat misschien... voor geluid maakte die zwaan dan? Dat mannetje dat ging helemaal met zijn nek helemaal uh, omhoog staan. Ja. En ja, uh, uh, uh, uh, yeah, heel uh, wat voor geluid. Ja? ja, dat is moeilijk. Dus dat maar is hem de zwaan. Nou, de graaf in je geheugen. Nee, maar het was echt heel... Misschien is het juist wel om af te schrikken. Ik weet het niet. Ik ben nu wel benieuwd wat voor geluid een zwaan... Ik ken het geluiden van zwanen alleen maar dat blazen. Dat, uh... Nee, nee, het, was... het leek een beetje net als op een gans meer. Oh, echt waar? Was ja. het niet gewoon een gans? Nou, zijn nek was wel erg lang, hoor. Oh ja, uh, lange, lange halse gans. Hmm. Oké, okay, het zwanen -ei. ik zet het erbij... En dan de vraag. Ja. Een uh, molen, die heeft die ouderwetse molens, die hebben vier wieken. Ja. En de windmolens hebben allemaal maar drie wieken. Ja. En daar zal best uh, over nagedacht zijn, denk ik. Ik weet wel, een stoel op drie poten, die staat steviger dan een stoel op vier poten. Oh ja. En dat heeft ermee te maken dat door drie punten een vlak gaat en dat het vierde punt nooit precies in dat vlak ligt. Altijd iets te boven of iets te onder. Maar ik weet niet of dat ook bij die wieken van die molens geldt. Hmm. Maar Wij is het... nooit zo'n nieuwe uh, windmolen... Uh, om de, die dan die wind en energie opzetten uh, met vier wieken. Maar ik, be ik begrijp die, die, dat verhaal van het vlak niet... Dat is een beetje wiskundig, hè? Oh, later maar. laten we maar. Hey, als, ja. als je drie stippen zet... Ja, ik wacht of ik zet drie stippen, ja. ja. En je verbindt die met elkaar bij een driehoek. Ja. En dat, die liggen altijd in één vlak. En als je er nog ergens een stip bij zet... dan ligt die nooit precies op dezelfde hoogte als die eerste drie stippen. Op dezelfde hoogte? Als wiskundig bewezen. Nou, het zal wel. Ik denk dat je, je klinkt alsof je gelijk hebt. Um, maar goed, maar eigenlijk is de vraag gewoon: waarom hebben, windmolens vier, of, uh, waarom hebben ouderwetse molens vier wieken en ja. windmolens drie wieken? Ja. Nou, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, tenminste, de vraag niet. 0800 1121. Dankjewel, Annemiek. Dag. Dag. Jan. Ja, goedenavond. Hallo. Dag. Ja, over de Cassagnes de had ik een antwoord. Ja. De, de tamme kastanje en de wilde kastanje hebben niets met elkaar te maken. Het zijn totaal verschillende rassen. Vind ik toch raar. Vindt u dat raar? Ik, ik vind het raar dat het dan allebei wel kastanje heet. Ja. Dat is verwarrend. Ja, omdat ze namelijk een verwarrende achternaam hebben. Oh ja. Het is... de een heet uh, Aescula hippocastanum. Dat ja. is de wilde kastanje. Wauw, ja. En dan, nee, de andere heet. Dan moet ik even mijn boekje naar kijken. Ik wil net zeggen, wat spreek jij goed? Kastanje, zeg? Ja, ja. Sa, sa, Saltiva. Oh ja, dat, dat klinkt een beetje als de wat simpelere versie. Ja, maar dat is de tamme kastanje. Ja, dat is een beetje de. Geen, het is totaal geen familie van elkaar. Ja, alles is familie van elkaar. Maar het heeft totaal niets met elkaar te maken. Toch uh, apart dat het allemaal kastanje heet. Want als, als ja. iets een. Ja, het is net als een aardappel en een appel. Dat is, uh, ja. Ja? Dat wil je ook nou, niet even ja. gissen. Kijk, als je. Uh, uh, escula hypocastanum. Ja. Hypocastanum. Ja, dat klinkt lekker. Ja. Terwijl die hipo, is dus niet te eten. Ja, is dus ja. paard, hè? Ja. Oh. Dus de paardenkastanje. Ja, dat is paardenkastanje. En waarom heet die nou de paardenkastanje? Heeft u wel eens uh, gezien wat de droppen. Uh, ja, ik zeg het netjes. De, de droppen van een paard zijn. Lijkt dat op een paardenkastanje? Nou, heeft, heeft u wel eens. Een, ja, ik, ik wil het niet zo, zo raar noemen. Maar een paard poept met ronde rolletjes? En het lijkt op kastanjes? Ja, als je het goed bekijkt wel. Ik denk dat ze het daar vandaan hebben hoor. Ik zeg niet dat het helemaal daar vandaan komt, maar... Het heeft in ieder geval dezelfde kleur ongeveer. Ja. <laughs> nou, en zo, ja. Ja, ik weet niet hoe ik het wel een paar, uh, paardenpoep op de straat heb zien liggen. Ja, ja, maar ik heb het niet direct... Ik denk niet van, oh, is het paardenpoep of zijn het kastanjes? Dat, dat had ik nee, niet. Nee, maar het nee. model... Ja. Zal dat het zijn... Ik, ik neem aan van wel dat ze het daar vandaan gaan hebben. Het was mij niet opgevallen, maar het zou kunnen. Ja, ik zeg niet dat het... Uh, dat je het zeker weet. Dat ik, dit weet ik niet zeker, maar nee. ik denk dat ze daar uh, de associatie vandaan hebben gehaald. Het zou zomaar kunnen, ja. Maar over die dri driepoot, ja, dat, dat klopt wel wat die mevrouw ervoor zei. Oh. Want een, een schilder heeft al. Een driehoek, als hij in het landschap gaat schilderen, dan neemt hij altijd een, een ezel mee met een driepoot. Die staat altijd recht. Ja. Oh, zo ja, dat je niet nog, nog een kant op scheef kunt gaan. Snap u? Ja, ik begin het te begrijpen. Het is ongelooflijk. Het is weer gelukt. Ja, nou, dat is toch mooi. Dankjewel. Nou. Ja, ik, ik geniet van jullie programma, maar ik kan het zo weinig luisteren. Waarom dan? Ja, omdat ik mensen moet werken of dat ik... Uh... In slaap vallen, hè? Ja, of oh, ik oh, moet slapen, ja. Ja, dat vind ik nou altijd zo'n enorm stukje desinteresse als mensen gewoon gaan slapen. Wat zei je? Nee, dat ik graag wil dat je wakker blijft. Ja, ik wil wel wakker blijven, maar ik moet gaan werken. Nou ja, vooruit dan maar. Oké, okay. kijk. Hey. Veel succes. Ja, bedankt. bedankt. Tot, bedankt. tot een andere keer, dag. Bertus. Hallo. Hallo. Ik wilde weten waarvoor, waarvoor iemand meer zweet onze recht, rechter oksel <laughs> als onze linkeroksel. <laughs> wat is daar nou weer voor... Nou, wordt net Ja, we... ik, dus soms dan kan ik gewoon ook niet geloven waar, waar mensen mee komen, maar ik... Ja, maar het is algemeen bekend. I um, um, uh, ja, nou, algemeen bekend komt nou toch. Ja, ja, ja. Echt <laughs> uh. Ik heb toevallig uh, de week gelezen. Het is nog een hele goede bekend ook, die dat uh, uitgevonden heeft. Oh? In ieder geval uh, onder z'n rechts recht of onder z'n links-oksel. Waarvoor dat je meer meest weet onder je rechte recht als linker. Maar is, is, verschilt dat dan ook nog met of je links of rechts bent? Ja, het heeft ermee te maken. Ja, dat zal toch wel. Het heeft ermee te maken. Ja. Maar je zegt, dat een goede bekende heeft dat... Uh... Ja, dat was ik van de week toevallig. Oh, een, een, uh, iemand Dat is ook in... een leuke vraag. Nou, dat is het ook. Of mensen, of mensen het weten hier in Nederland. Ik, um... Iemand het weet, waarom? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Nou, uh, 0800-1121. Ja. Uh, um, ik ga Gaan proberen te op? beantwoorden, Kijk, Je gaat nog stotteren ook. Wat zeg je? Ik zeg, je gaat nog stotteren ook. Stotteren. Nou ja, ik stotte omdat ik ondertussen zit na te denken van er is een liedje... Ja, want ik probeer altijd, zonder dat iemand het merkt... een liedje te draaien dat aansluit op het gesprek. Dat is uh, nog nooit iemand opgevallen, hoor. Maar ik heb daar heel veel plezier van. En nu, nu weet ik dat er een liedje is waar de tekst in zit... Sweat, baby, sweat. En dat is een heel leuk liedje. maar ik, Hoeveel jaar ben je, Bertus? 108 op een parool schaatsen. Wat zeg je? 108 op een parool schaatsen. 108 op een parool schaatsen, zeg je dat nou? Nee, ik ben uh, maand of 15, uh, 65 geworden. 65, ja, dat is ja. Want um, uh, rond dit uur moet ik dan een beetje iets melodisch draaien, of zeg je, ach, het geeft niet als het een beetje snel en uh, hard maakt. Maak je allemaal niks uit? Nee hoor. Ja, dan ga ik een plaat draaien die eigenlijk niet kan s'nachts. Oh. Waar de mensen die, da die dan rustig proberen in slaap te komen van wakker schrikken. Oh. Als die erin staat, hoor. Van de Bloodhound Gang. Wil ik dan namelijk de uh, Bad Touch heet dat? Het is, een, het is een raar liedje hoor, maar jij zegt doe maar gewoon. Doe maar. En doe maar, ja, moet ik even kijken. Komt ik zit zelf ook een beetje raar in elkaar. Ja, dus... <laughs> nee, hoezo ook? Nee, maar ik vind het heel leuk, de Bloodhound Gang. Maar je hoort het volgens mij zelden op Radio 1. Dus weet je, als ik het kan vinden, zit ondertussen te typen, als die er ook in staat. Misschien staat die er wel helemaal niet in, dan kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Dat ze hier bij Radio 1 denken... ja, laten we hem nou bijvoorbeeld maar niet in de computer zetten... want voordat je het weet gaat Astrid hem draaien. Ik kan hem niet vinden. Oh, ik heb hem, heb ik, nou heb ik je blij gemaakt met een dode plaat. Ah. Er staat dus er niet in. Je je brilletje niet op. Nee, ik kijk echt goed, maar staat er niet in. Nou, dan weet ik... ik kan even niet een andere plaat met zweten bedenken. Ah. Nou, dan uh, ga ik gewoon nog maar even door met Hans praten. Nou, ik ben benieuwd of iemand... Uh... Ja, dat is sowieso natuurlijk de vraag. Uh, waarom zweet, uh, zweet je meer onder je oksel dan onder je linker? Ik vind het een goede vraag, Bert, dus dank je wel. Nou, we wachten het af. Goeienacht nog. Ja, hees Dag. Dag. Ja, zou ik plaat niet vinden? 0800-1121. Hans, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hoi, ik heb een... Uh... Waarschijnlijk even een aanvulling op de, op de paarden brengen. Ah, oké. Okay. Want uh, ik hoorde al wat dingen vallen. Mm -hmm. Ik ben hontenier uh, van uh, opleiding. Maar ik uh, zit momenteel op de vrachtwagen. Ja. Dus. En, en ben maar, je uh, geladen ook? Uh, uh, ja, want ik me wel zeker het spuitje uh, uh. uh, Eventjes uh, raad wat hij rijdt doen dan. Ja. Maar... Ja. Ik weet uit ervaring inmiddels dat dat raad wat hij rijdt veel te lang duurt. Dus mocht je toevallig een hintje willen geven, dan uh, zeg ik geen nee. Maar laten we beginnen met het gewoon te proberen. Kun je het eten? Uh, nee. nee. Um, heb jij het zelf thuis in huis? Uh, ja, op zich wel. Het, het, het, het, het, het is een, mengel, een mengelmoes van alles. Is dat, dan heb je gewoon een mengelmoes van alles in de, in de wagen, want dan ga ik het natuurlijk nooit raden. Nee. Dus je hebt een mengelmoes van alles in de wagen? Juist. Oh. En is het dan, ben je dan spullen naar een winkel aan het brengen van alles wat? Of ben je onderweg naar de kringloopwinkel? Of? Nee. Uh, nou, dat is niet zozeer een winkel, maar een uh, distributiepunt. Oh. En... en, en... De, de verschillende dingen, ja, dan denk ik toch automatisch aan of voedsel, maar dat was het niet. Of meubels, maar is het meubels? Nee. Oh, maar het is wel van alles wat. En je kunt het niet eten, dan is het... Ja, nou, het, het is uh, meestal niet zwaarder dan 30 kilo. Oh. En uh, het heeft een allerlei formaat wel. En uh, zijn het dan uh, computerspullen? Of dat soort dingen? Dat kan. Dat kan. Dus uh, ben je onderweg naar een uh, misschien een witgoedwinkel? Nee. Oh, uh, elektronica-distributiepunt? Nee, ook okay. niet. Uh, uh, uh, zijn het spullen voor bij de drogist? Dat je uh, zeepjes en dat soort toestanden hebt? Ja, uh, wat je nu allemaal noemt, dat kan het allemaal zijn. Oh, je hebt gewoon een hele wagen vol met rotzooi. Ja, komt <laughs> ja eigenlijk. Wel een beetje eigenlijk. Ja. Goed, ja. waar belde je eigenlijk over? Uh, uh, over de pijlenkstenen. Ja, want. Ja, want. Uh, er waren al een paar mensen die noemen dat al. Uh, Esculus hippocostanum. En uh, hippocostanum ja. betekent paardachtig. Oh, toch, hè? Ja. Maar, de... en, maar als je dus een, een blad van het uh, van tak afneemt. Uh, ja. En, uh, dan zie je als merktekentje een hoefijzer. Eerlijk? Ja. Nou ja, je doet geen steen voor de, voor de deur staan. Nee. Maar als je, je zo'n stilte afhaalt, is die een beetje, een beetje hoog. Oh ja. En dan de afdruk ervan, dat lijkt net een, een uh, hoefijzer. Nou, ik ben echt blij dat ik dat weet, Hans. Ja, dat is mooi, hè? Ja, het klinkt ja. cynisch, maar ik meen het serieus. Dank je wel. Ja, want je zat wel te vissen naar de naam van... de Paarders, nee, ja, nou ja, dat, dat wilde Lin graag weten, maar daar komt het dus vandaan. Ja. Mooi zeg. Dankjewel. Goed zo. Goeie reis nog. Ja, dankjewel. Oké, okay. okay. Paardenkastanjes dus. Waarschijnlijk genoemd naar de hoefijzervorm van uh, het steeltje, van het blaadje. Ja, dat had je toch ook niet kunnen bedenken van tevoren. Vragen <laughs> en antwoorden naar 0800-1121... It is wild horses the sun goes down on the Arizona plain and the wind whistles by like a runaway train. It's a beautiful thing Over oh, it's me and you in a flatbed truck and my heart kicking over like a white tail booking You can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose Truck in a photo red month, just my lucky A hundred miles out of town You can call me a fool, you can call me blind You can call it quits Can't hear a word they say Gino Fanelli, Wild Horses. 0800 1121. Als je weet waarom zuurstokken zuurstokken heten en niet zoetstokken. Als je weet hoe het kan dat alle techniek uit een computer... Uh, zo'n computerkast ook in een laptop past... En als je weet hoe uh, kippen overleven in, uh, ja, in de natuur, in het oerwoud... waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Als ze zo'n lawaai maken, iedere keer als ze een ei leggen. En dat geldt dus ook voor zwanen. Annemieke wil weten waarom molens vier wieken hebben... maar windmolens maar drie. En Bertus wil weten waarom je onder je rechterarm... meer zweet dan onder je linkerarm. Dat schijnt zo te zijn. 0800-1121. Tim, goeienacht. Hi. Hallo. Um, ik heb uh, antwoord op uh, de zweepplekken. Ah. Um, uh, het is zo dat je, je hart zit natuurlijk aan de linkerkant uh, van, je, van je lichaam. Voor ja. het grootste gedeelte. Ja. Uh, waardoor je ja, je bloed bereikt als laatste. Een van de laatste dingen wat hij bereikt is uh, je oksel aan de rechterkant. Uh, <laughs> nou, en, dus Hoe moet... kan dat nou? Het moet toch door je arm? Ja, maar dat is wel een van de laatste plekken waar hij komt. Hij gaat van je, je hart gaat hij eerst naar je linkerarm. Dan gaat hij beneden toe. Gaat hij door je been heen, door je andere been heen en, oh. uh, en dan naar je, naar je rechterarm. Dat is... Uh, ja, in principe heel globaal gezien de bloedsomloop van een mens. Dan moet hij natuurlijk ook nog door je hoofd. Maar uh, vandaar, er moet daar meer gekoeld worden, dus je zweet meer. Nou, ik, ik moet even heel diep nadenken over mijn biologieles. Maar het is toch niet zo dat, het, dat het, uh, um, het bloed maar één kant op gaat? Dat het een rondje door je hele lijf maakt? Ja. Het maakt ja, toch dat... op een gegeven moment ook wel splitsingen? Ja, natuurlijk. Het maakt wel splitsingen. Maar uh, ja, het gaat voornamelijk één groot rondje via je slagader. Maar stel nou dat het bij je rechterarm en je rechteroksel het laatst komt. Waarom ga je daar dan meer zweten? Uh, er moet daar meer gekoeld worden. Omdat je, je, je lichaam uh, ja, je, het gebruikt zuurstof vanuit het bloed. Ja. Ja. Uh, en hoe koeler iets is, hoe minder zuurstof het nodig heeft. Zodoende. Ik vind het mooi. Dat is uh, in principe de theorie erachter. Ik ja. vind het heel mooi, Tim. Ja, Ga je weet... links of rechts? Sorry? Ga je links of rechts? Ik hoorde uh... de richtingaanwijzer aanslaan. Oh, <laughs> ik ging naar rechts. Oké, okay, ging het goed? Ja, ja, ja. ik uh, ben chauffeur en uh, ik heb uh, per ongeluk de sleutel van een van mijn cliënten meegenomen. Dus ik moest vanuit Rotterdam... Uh, nog even terug naar Utrecht. De sleutel oh, te wat een narigheid. Dus, ja. En ben je dan nu in Utrecht of nader je nu Rotterdam? Nee, ik ben nu net in Utrecht. Uh... Oh, lekker. Nou, dan moet je nog even. Dan hoop ik uh, dat er nog iemand belt. Want het is een uh, interessant onderwerp. <laughs> is goed. Dankjewel, Tim. Hey, hoi, hoi. Doeg. 0800 1121. Mevrouw Vazen. Dat ben ik. Oh, nou, dan mag u iets zeggen. Een uh, antwoord op een vraag. Ja, u had een, een vraag over zuurstokken. Ja. Die op sommige stukjes, stukjes erin smaken ze verschrikkelijk zuurig. Echt waar? Ik weet, ik weet niet wat ze erin hebben gestopt. Maar ze smaken hetzelfde als de perenzuurtjes. Oh, oh lekker. Weet, het zijn ook hele antieke oude dingen, want ik ben ook al oud hoor. Nou, ik, maar, ik ken ze wel hoor. Eh, daar, ze smaken soms ontzettend zuur, maar wel erg lekker. Oh, Ik kan dus... het uit mijn jeugd nog herinneren. Ik weet niet of ze zelf de spul gebruiken nu over het tegenblik, Maar ze zijn erg lekker. Maar dat, dat betekent dat zuurstokken... Want we, we kennen nu de zuurstokken... Die, als, je die, als je daar een hapje van neemt, dan moet je het glazuur terugplakken op je tanden. Ja. Maar, maar vroeger waren ze, waren ze ook echt zuur. Ja hoor, ze dus oh. zitten deeltjes in... Die zijn echt zuur. Het is een beetje doorzichtig rood. En, en dat uh, maakt extra zuur. En heeft u er veel gegeten vroeger? Nou, niet veel, want ik had er niet zoveel centjes voor toen oh. ik zo klein was. Oh ja. En waren ze dan voornamelijk ook op de kermers te koop? Of, uh... Nee, niet. niet ja, er is een, nou, een hele bekende zaak. Mag ik de naam ja, noemen? Ja, hoor. het is geen reclame ja, dat ze vroeger. Ja, ja, Min, die verkocht ze ook. Oh. Maar uh, ja, ik, ik kocht ze wel, ze maar niet zo vaak hoor. Ja, okay. Nou, de echte, de echte zuurstokken waren dat dus? Dat waren de echte zuurstokken, de zuurstokken. Die van, van 70 jaar geleden. Ja, <lacht> <lacht> nou ik ga eens kijken bij de Jamin of ze ze nog hebben. Ja, dat weet ik dus, dat kan ik niet zeggen, want ik weet, niet, ik weet zelfs niet eens of de winkel nog bestaat. Ja, dat, nou volgens mij, ja ik weet het eigenlijk niet, want wij ik hebben weet, het niet. Ik weet het ook ja. echt niet, maar ik, dat ja. kan ik me er nog van herinneren. Nou, hartelijk dank voor het bellen. Graag gedaan hoor. Goedendag nog. Ja, bedankt. Dag. Veel plezier. Dag. Dag. Tom. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag over het volgende. Ik uh, zit veel op de weg uh, en het valt mij steeds meer op dat er um, een soort van kolonnes, uh, uh, uh, uh, snelle auto's met uh, blauwe zwaarlichten erop. Die zijn dan vaak ook uh, wat uh, geblindeerde ramen erin. Oh. En dat gaat als, als, een, als een sneltrein over uh, de, de autosnelweg heen. Soms geëscorteerd door een, door een politiemotor, maar meestal niet. En iedere keer als ik dat zie, dan vraag ik me af waar is dat voor, waarom gaat het zo snel, waar gaat het naartoe en wie zit erin? <laughs> zo, dat is even een rijtje. Waarvoor, okay. waar de, waarvoor waartoe en wat erin. <laughs> ja. Ja. En, en het valt me vaker op. Dus ik, kijk, als je dat een keer ziet, dan kun je je eigen afvragen van... nou, oké, okay, het zal een, een, een politicus zijn of, of iemand belangrijk. Maar ik zie ze steeds vaker. En, en uh, hoeveel auto's zijn er dan over het algemeen? Nou, een stuk of vier, vijf achter elkaar. Oké. Okay. Ja. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ze op zie rijden. En... Uh... Allemaal dezelfde auto's of nog verschillen? Of, uh... Nee, allemaal dezelfde auto's, hmm. ja. Allemaal, uh, nou, het, het gaat te snel om, om het merk uh, te ontwaren, maar uh, het zijn allemaal in ieder geval dezelfde kleuren. Ik bedoel dan niet, niet legerkleuren of zo, maar vrij donkere auto's, grijs of zwart of bruin. Uh, met met, met uh, donkere ramen, van die geblindeerde ramen, zodat je er niet in kunt kijken. En één een, een blauw zwaai ligt erop. En uh, jij, jij krijgt er van die, uh, die FBI-beelden bij? Uh, nou, nee, dat niet. Ik meer van, van wat ik, dat rijtje vragen. Van waar is dat voor? Waarom gaat het vooral zo hard? Dat ik denk van, oh, iedereen moet aan de kant. Maar voor wie dan? Kijk, als er een brandweerauto of een ambulance of een politieauto zwaar ligt aan is... dan weet iedereen van, er is iets gebeurd, ga maar aan ja. de kant. Maar wie zijn dit aan? Waarom moet het zo hard en Waarom moet ik daar in godsnaam voor aan de kant? Nou, ik, ja, ik vind het een, uh, een goede vraag. Ik zeg 0800 1121. Ik ga mijn best doen, hey. ja? Hartstikke bedankt en een goede nacht. Oké, okay, jij ook bedankt. Doeg. Dank je, Rol. Hoi. 0800 1121. Als je weet uh, wat Tom bedoelt met de kolonnesnelle snelle auto's. Geraldo. Ja, Hallo. Goedenavond. Hi. Ik uh, wou ook iets zeggen over die, uh, over die zuurstokken. Oh, ja. Uh, nee, ik heb die mevrouw gehoord die zei van ja, daar zaten stukjes in. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Oh. Ik, ik heb ze vroeger zelf gemaakt. Oh. Uit, uh, uit een, uh, een kookboekje wat bestemd was voor uh, uh, kinderparties. En daar stond dan precies beschreven in hoe je een zuurstok uh, moet maken. Wat leuk. Maar waar het, waar het uiteindelijk om gaat, het heet zuurstok, omdat het zuur wat eraan toegevoegd wordt een essentiële onderdeel is van het geheel. Je moet dat, je moet dat eigenlijk vergelijken met wat je, die, wat je bij die tv-koks heel vaak hoort... Dat als ze bijvoorbeeld een dressing maken, ja. er moet een zoetje in zitten en een zuurtje. Oh ja. En die moeten met elkaar in balans zijn om een, om een goede smaak op te leveren. En je ziet het bijvoorbeeld ook bij mayonaise. Je kunt natuurlijk gewoon simpel mayonaise maken van opgeklopte eieren. Ja. En dan krijg je een, een zeer volle mayonaise, ja. maar om die nou wat frisser te krijgen kun je daar een paar druppels limoen aan toevoegen, of uh, citroen, en wat je ook heel vaak ziet, dat ze dat in plaats van met citroen of limoen, dat ze dat gaan vermengen met bijvoorbeeld een gedeelte yoghurt. Nou oh ja. en dan kom je aan die balans dat je zowel een zoet als een zuur hebt. Oké. Okay. En in sommige gerechten kan er ook nog een bittertje bij komen. Oh, ook nog. Maar dat moet wel allemaal in balans zijn om de optimale smaak te krijgen. En nou, Geen zoutje? In, in het begin van de oh. uitzending werd ja. gezegd... je zou het een zoetstok moeten noemen. Mm -hmm. Maar dat is niet waar. Want een zoetstok oh. krijg je heel simpel door bijvoorbeeld een paar lepels suiker... in een steelpannetje op te warmen. Ja. En zodra dat vloeibaar is en een beetje karameliseert... Zou je dat in een, in een vorpje kunnen gieten. Dan kun je gewoon een, uh, een rolletje draaien van, van, van vetvrij papier. Zoals je die vroeger ook maakte in, in, in blaaspijpjes. Ja. Dus onderin een puntje en bovenin wijd. En dan giet oh, ja. je dat spul gewoon in. En dan laat je het hard worden. En dan heb je echt een zoetstok. Ja. Maar als je daar nou... Uh, citroen aan gaat uh, toevoegen, of uh, een paar druppels limoen, limoen ja. dan krijg je daar een zuur, een zuur in die zoetsmaak. Ja. En als dat in een goede balans is, dan heb je dus een zuurstok. En hoeveel Erin... zuur moeten dan bij het zoet ongeveer? Echt een paar druppjes maar. Ja, dat hoeft niet zo heel veel te zijn, want het, uh, het, het, het, het het zoet overheerst altijd wel iets, maar het zuur moet heel duidelijk proefbaar zijn. Oké, okay. dus even experimenteren. Je hoort dat die tv-koks ook vaak zeggen, ik mis het zuurtje. Ja. Of uh, ik mis het zoetje. dan overheerst dus kennelijk het ene en de andere is niet meer herkenbaar. En dan is het te weinig. Maar als ik, als ik uh, uh, dat recept van de, van de, van de uh, zoetstok nou doe en dan een paar druppels... Uh, ja, dat zit kan, er, als je dat en, in de goede balans doet... Maar zo, je dus zo, maakte een een je, zo maakte jij vroeger zuurstokken? Ja, zo ongeveer, daar komt het globaal op neer. Want het hoeft dus geen stukjes te zijn. Nee, maar een zuurstok op zich is ook nog poreus. Nou, ja, dat... is. Dat ligt aan hoe ze het mengsel maken. Je kunt okay. daar uh, de nodige lucht doorheen kloppen en dan wordt hij wat poreuzer. Mm. Ik ga het proberen hoor. Dat hoeft niet per se. Hij kan ook gewoon wel wat massiever zijn. Oh. Dan moet je langer zuigen. Ja. En dan kun je, en dan kun je moeilijk, wat moeilijker een stuk afhappen. Ja. Want hoe poreuzer die is, hoe makkelijker het dat je er ook een stuk van af kan bijten. Ja. Maar het hoeft niet. En als die wat compacter is, kun je alleen maar zuigen. Dan kun je hem bijna niet door midden bij. Nee, dat is uh, nog slechter voor je tanden. Ja. Ik, uh, maar, ja. Dus zodra het zuurtje goed herkenbaar is, dan praten ze dus over een zuurstok en niet over een zoetstok. Dankjewel, Geraldo. Graag gedaan. Wanneer heb je voor het uh, laatst zuurstok gemaakt? Uh, nou, dat is wel enige jaren geleden <laughs> hoor. Maar nu binnenkort weer eens proberen, hè? Ik heb het uh, nog niet zo heel lang geleden, heb ik het een keer gedemonstreerd aan mijn kleindochter. Ach. Overigens heb ik, om nog maar een andere opmerking te maken, nog nooit iets gemerkt dat ik onder mijn rechter oksel meer transpireer <laughs> dan onder mijn linker hoor. Nee, wat een toestand hè? Ja, ik zou mezelf kunnen voorstellen dat als je, omdat je je rechterarm veel meer gebruikt... Stel dat ik een, een uurtje onkruid ga uh, weghalen tussen mijn tegels. Dat doe Stel. ik dan met mijn rechterhand. Ja. Dan zou je dus kunnen veronderstellen dat je daar meer zweet dan onder je linkerarm. Want daar doe je niks mee. Nee. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd om mensen die datzelfde karweitje met hun linkerhand doen... Ja. en hun rechter tijdens dat karwijn niet gebruiken of die ja. dan niet meer links zweten. Daar, daar ben ik best heel benieuwd naar. Ik denk het wel, Geraldo. Ja, ik leg, dat lijkt me meer voor de hand liggen dan dat hele verhaaltje om die, over die bloedsomloop. Uh, mij ook. Want daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Ik ook niet. Maar of de linkshandige zweters even willen bellen naar 0800-1121. Dankjewel, Geraldo. Oké, okay, graag het hem. Goeienacht. Goeienacht. Sweets for my sweet, sugar for my The searches en sweet for my sweet of sweat for my sweet. Dat kan ook, want we hebben het over zweten. En mocht je daar nog iets over toe willen voegen... 0801121. Jorit. Jorrit? Ja. Die, uh, Hallo? Goedemorgen, of uh, wat ook mag zijn. Ja, goeie, uh, Ja, Ik had de, de vorige beller, die kaart eigenlijk het antwoord voor mijn neus weg... terwijl ik in de wacht stond. Nou. Over uh, die zuurstokken. Ja. Uh, ja, hij heeft wel gelijk, er wordt citroenzuur aan toegevoegd. Ja. Uh, om, om een beetje een fris gesmaak te krijgen van uh, de zuurstok. En en, maar is het dan, even voor mij, want ik heb laatst een, uh, een taart gebakken... en daar moest, um, oh, hoe heet dat spul nou? nou, een soort crème moest daaromheen... Ja. en daar moesten dan een paar druppels citroen dingen in. Citroensap. Nee, uh. ja, dus niet. niet ja, citroensap dat... is heel anders dan citroenzuur. Ja, Kijk, cit citroensap, daar zit er weer uh, een, een heel licht, uh, een beetje vaste stof in. Als je zuurstokken maakt, dan wordt die suiker zo heet... als je daar iets van vaste stof in doet, uh, wat in citroensap zit bijvoorbeeld, en verbrandt. Ja. En uh, het, het is echt het gedistilleerde citroenzuur, of vruchtenzuur wordt het ook wel genoemd. Dus niet ook weer niet aan... citroenextract? Nou nee, het is, het is echt citroenzuur. Soorten. Het is echt het zuur... Uh, er het het zit ook geen, uh, niet echt water meer in. Het is echt okay. zo geconcentreerd dat het echt alleen het zuur is. Waar koop je dat dan? Uh, dat wordt gewoon verkocht bij de, de groothandel voor uh, bakkerijgrondstoffen en, oh, uh, en okay. zoiets. Oké. Okay. Oh. Uh, ja, je ja, hoeft dan van hoeveel ongeveer... Ja, ik, heb, ik heb vroeger veel, veel uh, in, in die snoepjes en zoiets gemaakt... toen ik nog in een in in bakkerij werkte, in een banketbakkerij in Eindhoven. En dan maakte je snoepjes? Dan maken wij zelf de snoepjes en, oh. en alles. En dan praat je over een paar gram per kilo suiker. Dus dat is echt maar, maar heel weinig. Ik heb honger. Ja, en uh, dus je moet, je moet vooral suiker en een heel klein beetje citroenzuur. Dus niet citroensap en ook niet citroenextract, maar citroenzuur. Ja, En vruchtenzuur wordt het ook wel genoemd. Oké. Okay. Nee, dan weet ik. Ik ga het een keer proberen. Ik vind het leuk. En klopt het ook van dat, uh, als je klopt het dat als je het klopt, dat het dan poreus wordt? Nee, nee, nee. Dat zijn een oh. andere soort stokken. Uh, dan heb je het meer over kneelstokken die je ook in aardbeens smaak hebt. Ja. Da dan, da dan is het geen zuurstok meer. Oh, oké. Okay. Oh, een, hoe... zuurstok, een zuurstok wordt geko uh, suiker, gekookt met water. En dan heb je uh, als het uh, op een gegeven moment verdampt het water. En dan hou je echt puur alleen de suiker over met de smaakstof erin. Dus, uh, en de kleurstof. En dan hou je dus een zuurstok over. Bij een kaneelstok uh, maken ze eerst een soort, uh, soort schuim, zeg maar. Uh, die, die ze laten uitkristalliseren. En dan krijg je een, een, een zuurstok die poreus is. Ah, Ik, uh, ik vind het allemaal ja, fascinerend. Zijn er ja. zuurstokfabrieken in Nederland? Ik zou het niet weten. Ik ga het opzoeken. Je hebt, je hebt waarschijnlijk wel uh, net als. Uh, in Frankrijk heb je wel ooit van die kleine uh, snoepfabriekjes waar je kunt gaan kijken uh, waar ze demonstraties geven... waar ze dan laten zien hoe ze lollies maken. En, Och, uh, leuk. Ja, dus je leuk. hebt zoiets moeten zien. De, de, de, het, is, het is gewoon suiker koken met water en dan zie ik gewoon weer ja. een kleurstof. En dan, uh, nou, als iemand weet waar dat kan, 0800 1121 of nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Ja. Dankjewel, Jorrit. Jo, are you. Doeg. Ik krijg je inmiddels een mailtje van Max. Die schrijft... Ik heb net even een hypergevoelige infrarood thermometer... onder mijn beide oksels gehouden. En de temperatuur is nagenoeg gelijk. Intrigerende vraag, dat wel. <laughs> Mooi, Max, dat je dat eventjes... Ter, uh, ja, ter lering en de vermaak gedaan hebt op... Uh, ja, deze vrij donderdagnacht, zo rond vier uh, uur. 0800 1121. Jaap? Hallo, ik heb uh, iets over die kippen. Mijn moeder had vroeger een uh, kippenfarm. Ja. En uh, aangezien uh, de kippen wil ons gewoon op het erf liepen, vrij vrijliepen. Ja. En, uh, en voer op het uh, erf werd rondgestrooid. Kwamen daar ook die wilde kippen op af, uit ja. gewoon uit het bos. Ja. En daar weet ik ook wel dat die ook kakelden als ze iets uh, gelegd hadden. Ja. En ik denk dat dat komt uh, uh, omdat we die wetten van Darwin net anders omwerken als veel mensen denken. Oh. Dat, om een voorbeeld te geven: uh, een pauw, dat kennen we allemaal, die, een mannetjespauw, heeft een grote, mooie staart. Ja. Je zou, je zou in eerste instantie denken, dat is heel dom van zo'n beest... want dan valt hij natuurlijk op en dan ja, kan dus hij ook gepakt worden. Ja. Maar het werkt net andersom. Uh, omdat de, de beesten die uh, jacht op zo'n pauw zouden kunnen maken... die denken, uh, nou, als, dat, uh, als, dat als die mannetjespaar zo mooi en zo trots en zo groot uh, durft te zijn... dan is hij vast heel sterk en slim... Dus we kunnen er maar beter vanaf blijven. Ah. En uh, zo werkt het geloof ik bij die kippen ook ongeveer. Uh, namelijk, uh, wij zouden denken, dat beest kakelt zo, dat is eigenlijk heel dom. Want je moet je eigenlijk heel stil houden als je zo'n ei hebt ge gelegd. Maar dat, juist dat uh, leidt ertoe dat zo'n vos zou kunnen denken... Uh, nou, ze maken zo'n kabaai, die, die, die hebben een feestje... en die hebben vast niks geheim te <laughs> houden, dan zouden ze zich stilhouden. Uh, uh. Ik denk dat het zo werkt. Het is gewoon omgekeerde psychologie. Ja. ja. De, is, dus eigenlijk is het zo dat de vos denkt... jeetje, die kip maakt zo'n lawaai. Dat is vast een kip die nergens bang voor is. Daar zal die wel ja. Ja. reden voor hebben. Ja, of dat hij of, of denkt, nou, die hebben vast geen eigen gelegd, want dan houden ze zich stil. <laughs> ja. Maar ze kakelen inderdaad allemaal. Het is overigens wel zo dat die, die, die wilde kippen, die zitten in de bomen. Die, die, die, die zitten niet op de grond. Die, ja, ze, ze lopen wel op de grond als ze het, als het voer zoeken. Maar uh, ze zitten, dus en een groot deel van de dag zitten ze gewoon in de boom. Net als vogels. Op stok? Op stok, ja. Dat ja. doen trouwens... Uh, uh, de, de gewone kippen ook, tenzij dat ze in zo'n legbatterij zitten. Maar ja. als je ze gewoon laat rondlopen, dan gaan ze ook op stok. En uh, hun, hun grootste vijand is ook niet de vos, ja. maar, uh, maar, maar, de, maar het zijn de slangen. Oh ja. Want die kunnen betrekkelijk makkelijk tegen een boom op of uh, en die, en die takken in. Hoe zit het met die eieren dan? Ja, die lopen ook een zeker risico, maar die eieren van een, van een wilde kippen, die zitten, die zitten in de bomen. Au. En liefst zo hoog mogelijk. Of, of, op een, of op een dunne tak of zoiets dergelijks, maar uh, nee, die hebben ze wel goed in de bomen. Goh, en zou het dan ook zijn, weet je, want die, die kleine hondjes... Ben je er nog, Jaap? Kleine hondjes. Ja, dit gaat er ergens naartoe. Maar kleine hondjes. die blaffen ook veel harder dan grote honden. Ja, ja, ja, ja. Of ja, in ieder ja, geval dat, vaker. Ja, ja, ja, dat klopt. ja Dat zijn van die. Uh, dat is van die agressiereacties, uh, hè? Ja. Dus dat, dat, dat is dan waarschijnlijk. diezelfde omgekeerde psychologie. Ik denk van ja, ik ben een klein hondje. als ik nou heel veel lawaai maak. Nou, dat is wel zo. Want uh, uh, ik, ik, ik, ik heb zelf uh, eigenlijk altijd honden. Ja. En uh, als ik dan een troep van die kleine uh, Jack Russells tegenkom met, met, mijn, met mijn grote Rottweiler... Ja. dan denk ik die Rottweiler toch van frek, die maken zo'n herrie. dat uh, <laughs> moet ze wel eenzelfde linkerjongen zijn. Nee, maar, maar zeg nou eerlijk, die Rottweiler die kan toch met één hap zo'n... Uh... Ja, ja, ja, natuurlijk. Dat, als het erop aankomt, uh, blijft een klein hondje, er best niks van over natuurlijk, nee. maar... Maar, uh, maar dat is wel de eerste reactie die zo'n beest heeft. Ja, ja. Nou, Trouwens ja, hij... hebben wij natuurlijk ook een beetje. Ik bedoel, ja. uh, Napoleon had een, een hele grote bek en nou, alle kleine mannen die hebben grote bekken. Dus ja, dat is... Uh... Ja, ik heb dat ja. ook. Ik heb een grote mond, maar ik ben volstrekt ongevaarlijk. Ja, dat is schat. Ja, <laughs> het is weer zo'n nacht. Hé, <laughs> ja. hey, bedankt voor je uitleg. Ja, oké. Okay. Een Goedenacht nog. Dag. Dag. Schat. Ja. Yeah. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Of als je toevallig met een hypergevoelige thermometer... beide oksels even gemeten hebt, dan kun je het ook doorgeven. 0800-1121.